Het is van Kesteren met het NOS-journaal. Reddingswerkers hebben in Pakistan alle acht mensen gered die vastzaten in een kapotte kabelbaan. Ze hingen sinds vanochtend op bijna 300 meter hoogte boven een ravijn. Doordat er een kabel was geknapt, kon de gondel geen kant op. Bij de reddingsactie in Pakistan werden een helikopter en een zipline gebruikt. Er zaten vooral kinderen in de gondel. Zij gebruikten de kabelbaan om naar school te kunnen in het bergachtige gebied. Ethiopië onderzoekt met Saoedi-Arabië of Saoedische grenswachten migranten uit Ethiopië hebben gedood. Human Rights Watch publiceerde een rapport waarin staat dat migranten uit Ethiopië... systematisch worden aangevallen door Saoedische grenswachten aan de grens met Jemen. Honderden of duizenden migranten zouden zijn gedood. Saoedi-Arabië heeft niet gereageerd. Maar toen de VN eerder vragen stelde over het doodschieten van Ethiopiërs ontkende het land alles. Zolang het onderzoek naar de zaak loopt, wil Ethiopië niet speculeren. In Rusland is het hoofd van de luchtmacht uit zijn functie gezet. Generaal Surovikin, bijgenaamd generaal Armageddon... was sinds de opstand van de wakengroep niet meer in het openbaar gezien. Vorig jaar oktober werd hij leider van de Russische troepen in Oekraïne... maar in januari werd hij vervangen... Tijdens de opstand van het huurlingenleger in juni verscheen Surovkin nog in beeld. In een video vroeg hij de Wagner-baas Prigozhin om de mars richting Moskou af te breken. Wat uiteindelijk ook gebeurde. Media melden nu dat het hoofd van de luchtmacht is overgeplaatst. Waarheen is niet bekend. PSV heeft gisteravond gelijk gespeeld tegen de Schotse Rangers. Het werd 2-2. Bij de uitwedstrijd in Glasgow kwamen de Eindhovenaren twee keer terug van een achterstand. Dankzij doelpunten van Ibrahim Sangaré en Luc de Jong... Volgende week woensdag staan de clubs weer tegenover elkaar, dan in Eindhoven. De winnaar van dat duel plaatst zich dan voor de Champions League. Het weer op de meeste plaatsen helder. Vannacht is het 12 tot 15 graden en er is kans op nevel of mist. Komende dag is eerst bewolkt, later weer veel zon en het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. Web nu de nacht... Wil en doe, hoe ik het bedoel. Ik kan vertellen hoe ik het, de vader in rond je mond, de licht valt op je haar, maar ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Je kan wel merken hoe ik je bekijk, waarvan je denkt, je ogen steeds verdwijgen. Je kunt wel voelen hoe ik om je heen thuis van je hou, voel ik nu leef, maar ik kan veel beter zwijgen. Wat ik met je wil en ook nog wanneer Je kan verraden wat je zegt zelf als ik je vertel Dat ik op je van, maar ik kan veel beter zwijgen Want als ik niks probeer, dan kan er ook niks doen. wil je daar achter nacht tot ik alles van je weet Met alle mensen, gelijke mensen die ik toch vergeet ik wil je allemaal laten rennen tot je ook iets in me ziet Wil je langzaam leren kennen, maar misschien wil jij dat niet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 me rellena los peines, te bala y hasta de la corta en la sala Con enfocado en Yo tú calmalo y tú mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y ella le gusta La tengo loca con él Sola se toca cuando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 They're finding ways. Zomer met ZFM. Zon, Zee, Zandvoort en Zomer. FM Zandvoort.